Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Het UWV gaat in Groningen bijna 2000 dossiers van arbeidsongeschikten opnieuw bekijken. Die werden vanwege een grote achterstand beoordeeld door verpleegkundigen. Terwijl dat door een verzekeringsarts had moeten gebeuren. Uit een steekproef is gebleken dat niet steeds met zekerheid kan worden vastgesteld dat de uitkeringsinstantie de juiste beslissing heeft genomen. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Hand heeft de regering van Hongkong opgeroepen om pas op de plaats te maken bij de invoering van de uitleveringswet. In die omstreden wet is geregeld dat verdachten op het vasteland van China worden berecht. In Hongkong wordt aanhoudend geprotesteerd tegen de wet. Tienduizenden inwoners blokkeerden vanochtend de wegen rond het parlement. De regering heeft al besloten de behandeling van het wetsvoorstel uit te stellen. De Britse minister dringt er bij de regering van Hongkong op aan dat de rechten, vrijheden en autonomie van de stad worden beschermd. Den Haag tikt Curaçao opnieuw op de vingers. Het bestuur van het eiland kan met een groot begrotingstekort. Volgens de Rijksministerraad zijn er te weinig stappen gezet om dat tekort terug te brengen. Het college Financieel Toezicht zei eerder al dat de Curaçaose overheidsfinanciën onhoudbaar zijn geworden. Negen jaar geleden maakten Nederland en Curaçao afspraken over financieel beheer. In ruil daarvoor werden alle schulden van het eiland kwijtgescholden. In 2012 greep de Rijksministerraad ook al in vanwege een begrotingstekort op het eiland. En bij een oefening op een schietbaan in Amsterdam is een agent gewond geraakt. Hij was samen met collega's aan het trainen voor de schietoets. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. De politie denkt een ongeluk. Het weer verspreidt in het land buien, lokaal met onweer. Vanuit het zuiden geleidelijk droog met wat zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Vanavond kan in het zuidwesten weer een bui vallen. Morgen afwisselend zon en stapelwolken met vooral in het westen een enkele bui. En het wordt morgen rond de 20 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Hoogmaden vijf minuten vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Bevenwijk en Knobbert Rotterdamplein tien minuten vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Imagine Dragons. Dat is de eerste tip, Patrick, die van jou niet gelijk bekritiseerd wordt, hè, jongen. Ja, de eerste. ja, hou toch op. <laughs> niet de eerste keer. Ah, oké. Okay. Je hebt ook een paar tips gehad die gelijk op nummer één terechtkwamen. Juist. En, en, en de rest. Sorry. Ja, oké. Okay. <laughs> ik had ook een tip die je die, die het Songfestival gewonnen hebt. Ja. Oké, okay. ja. helemaal goed. Ja. Maar eerst jouw tip. Ja. ja. ja. ja. ja mijn tips halen <laughs> meestal. Die ik, ik heb één tip gehad, die kwam ook echt gelijk op nummer 1 En dat was ook, was ook wel te verwachten. maar ja. uniek.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 Y'all better read my lips I don't spit raps, ill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 Ik denk dat het een flop wordt. Nou. Nah, nee. Nee. Nee. Nee, nee, nee? Nee. Nee, dat nee, nee, niet. Nee, nee, nee, nee, ja. Ja. Nou, daar hebben ze alle twee te veel geld voor. Ja, oké, okay, ze kunnen ze alles al... kopen. Ja, daar zijn ze net even te goed. Dat gaat hun, niet gebeuren. Dat gaat hun, dan hun niet hun gebeuren. Met gaat het rollenleger gaat niet <laughs> gebeuren. Nee. Daar dus, hebben ze uh, net even te veel het Ja, Dat gaat niet gebeuren. We gaan Met de jaren gaan we het meemaken. Nou ja, met de jaren. Ze hebben we één samenwerking gehad. En daar...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 Hey, Peter, doe jezelf nog niet te kort Nee Doe jezelf nou niet te kort Oké, nooit dan Nou, okay, no, nah, weinig <laughs> Het is dat, dat Quint en maar Anders had je nog wel een paar keer gewonnen Of verloren, verloren. Ja, dat, dat bedoel ook. ik <laughs> We gaan door naar uh, lik-up van de andere da Silva En Sam Straywood Nog een paar platen daarna Tot half negen En dan gaan we kijken Wie er van nummer 20 tot nummer 10 Op een rijtje staan Wees even een beetje in de zomer blijven In de sfeer Oh Beginnen maar. <middels> for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 Show Tell me what you see. Dirt under me, yeah, mm, gonna shake, throw it away, in the dirt, yeah, gonna shake, throw it away,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 Frank We hadden het over een vastramien. Dus Frank Dane als je luistert, zo, zo kan, kan het, het ook. <laughs> ook iets wat iedere week terugkeert. Ja. Elke keer Tot, weer Frank Dane. Totdat Frank het een keertje hoort en ik van ik moet die jongens toch maar een keer uitnodigen. Ja. zo ja, is chaotisch, ja. dat doe ik ook. Dus dan we kunnen... Hun, uh, hey. okay. Kom, ja, komt die, komt-ie. Dat kan, dat kan, dat kan. kan, kan. Ah. Hij komt eraan, jongens. Oké. Okay. Het Rustig. duurt te lang. Dat zingt mijn dochter ook wel. Ja, <laughs> zo'n zin <laughs>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 in de stijl van de Euro Breakdown... pakken we natuurlijk ook nog een stukje muziek erbij. Van welk nummer... zei Freddie Mercury... het gaat over een high-class... escort dame? Nee, nee, nee, nee. Welk nummer... van Queen... werd hiermee bedoeld? Ik weet het. Zal ik een multiple choice ja, doe, maken? Doe mijn multiple choice. Ja? en Ik steek mijn hand erop als ik denk van... Oh, dit moet hem wezen. Okay. <saties> Hartstikke goed. <saties>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 Call me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 Uh, omdat ik ook met de kinderen zit dan. Uh, Vrijdag? Vrijdagavond? Vrijdagavond zou ik eventueel al kunnen inspringen. Maar dan moet ik ook nog kijken. Ik, ik heb de kids ook nog. Dus ja, dat, dat is even een dingetje.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 Van de 24 uur van Silverhands Antwoord? Nee, hè? Empty Boule. Nou ja, wij zijn natuurlijk wel euro breakdown. Ja. Maar wat, wie staan er nog meer op de line-up? Uh, dan ben je bij mij niet aan het goede adres om dat ah. nu eventjes naadloos uit te maken. We gaan schudden. even bellen met Roy. Nou, ja, in, in, het de, in het kader van de tijd die, die, die, die ik heb, ga ik dat absoluut nou, niet meer dat, Ja. Dat, dat dan we. weer niet? Toch weer dat derde uur? Toch dat derde uur? Nee. Ah. Ja, ja okay. we kunnen ook wel over Radio Mario heen draaien... maar ja, ik denk dat hij dat niet zo leuk ik vindt. Ik denk dat hij dan heel boos opbelt. Ja. Ja, dat denk ik ook. Of langskomt. Ja, dan wordt hij woest. Doe maar niet. Nee, dat heeft geen goede afloop...